at your travel agency and at mindshift.com Nu bij Gamma de giga eindejaarsdeals. 40% korting op Bruinzeelvloeren. Bekijk alle eindejaarsdeals op gamma.nl. 58 nieuws 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De politie heeft aan de Duitse grens bij Nijmegen al veel vuurwerk onderschept. Dat meldt Omroep Gelderland. Veel Nederlanders slaan hun slag in Duitsland... en de politie controleert of het allemaal volgens de regels gaat. Zo hebben Duitse winkels nog vuurwerk dat hier niet meer mag worden verkocht. En ook mag je niet meer dan 25 kilo meenemen. De politie zoekt in het water in Beverwijk naar de vermiste Milan uit Heemskerk. Het gebeurt onder meer met een sonarboot. Waarom de politie juist daar zoekt is niet bekendgemaakt. Een 16-jarige jongen wordt al sinds donderdag vermist nadat hij was gaan wandelen. Gisteren leverde een zoektocht met 700 vrijwilligers niets op. De man die in Suriname negen mensen doodstak heeft in zijn cel zelfmoord gepleegd. Dat schrijven Surinaamse media. De man was sinds zijn scheiding agressief en afgelopen weekend barst de bom. Eerst stak hij vier van zijn eigen kinderen dood, waarna hij op de straat opging en ook andere mensen aanviel. En geen wereldtitel voor Max Verstappen, dat is natuurlijk geen nieuws meer, maar hij is wel door de teambazen in de Formule 1 uitgeroepen tot beste coureur van het jaar. Hij kreeg meer stemmen dan de man die wel kampioen werd, Lando Norris. Oscar Piastri werd de derde. Het is voor de vijfde keer op rij dat Verstappen werd uitgeroepen tot beste coureur. En ik heb nog het weer voor je vanmiddag. Blijft het overwegend bewolkt? Het wordt 2 graden in Limburg tot 7 graden aan zee. Later in de middag en vanavond kans op een enkele bui. En dat was het nieuws op Radio 538. De party tot duizend zometeen met bijvoorbeeld... Bart Hoogkamer, maar ook Lady Gaga. Allemaal feestnummers, stuks. Op de weg daar is het druk richting Duitsland... via de A1, de A12, de A76 en ook de A7. Komt door grenscontrole die kant op. Andere kant op dus vuurwerkcontrole zoals je hebt gehoord. Bijvoorbeeld de A12 druk ook vanaf uh, Duitsland richting Arnhem... tussen de grenzen en Duiven, 22 minuten. Wat verder opvalt is de A15... Rotterdam-Gorkum voor Gorkum, 8 minuten. En de A50, Osse-Arnhem bij de Takitisbrug 8 minuten ongeluk gebeurd. En de A73, Maasbracht-Nijmegen... en Nijmegen-Maasbracht bij uh, Malden. Allebei bij Malden zo'n 10 minuten vertraging. Controles langs de weg, A9, Alkmaar Haarlem, 53-6. A12, Utrecht-Gouda, 37-4. En de A28, Hogeveen-Assen, 165-1.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 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. Meld je nu aan op 538.nl. Ja. Speel mee en win. 10.000 euro. Happy new year. Dit is U. de 538 Pony Top 1000. Lindo Duval. Beont je stemmenjacht zo. Deen ook. Blackout Beers En nu Lady Gaga 520. 538. 520. f up f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 Don't funk with my heart. Dit is de 538 Party Top 1000. Black vind je op 519. De 538 stemmenjacht. Eindejaarseditie. Eén koffer. één stem. één gigantisch geldbedrag dat je kan winnen. voordat de klok 2026 slaat. 10.000 euro zit er in de koffer. Rick uit Kerkdril, Goedemiddag. Goedemiddag. Heb je al een beetje. Wat ga jij helemaal anders doen in 2026? Uh, ik zou het eigenlijk nog niet weten, niet over nagedacht. Nee. Oh ja, zoals hij gaat, gaat ook wel lekker natuurlijk. Dat kan ook, hè? Ja, daarom. daarom. Ja. Ja. Wat, is, wat is je, je hoogste punt van 2025 geweest? Ehm, uh, ja, hoogste punt. Uh, ik denk al kampioen worden met mijn voetbalteam. Nee, dat is heel goed. Dat is heel goed. Dat is heel leuk. Welk team is dat? We hebben ooit zoals mij al gezeten, dus... Uh... Leuk, leuk, leuk. Rick, uh, we gaan ook nog proberen om het jaar nog even een nieuw hoogtepunt te geven... met 10.000 euro in één koffer en één stem die daarbij hoort. We gaan er nu naar luisteren. Procent. <rug> <50%. anzien> <zkur�en> ja, nou begint ik te twijfelen. <gulen> oh, oh jee. Maar, maar ik denk, ik denk uh, Mario Been. Mario Been. Ben je nu van antwoord gewisseld of had je dit al bedacht? Nee, dat heb ik al bedacht, maar eerst uh, ja, eerste gevoel... Uh... Zeg maar iets, zeg. Ja, je blijft, blijft een beetje in de voetbalwereld. Uh, Mario Been, oud voetballer. We gaan het nu beluisteren. Het antwoord is... Fout. Ja, nee. Jammer. Het blijft bij kampioen worden met je voetbalteam. Tot nu toe, qua hoogtepunt. Is een open -open -open -open. Ja, dat dacht ik, dat dacht ik. Rick uit dankjewel dat je was. Als dank voor het meespelen krijg je een reiskoffer... van de Nationale Postcode Loterij. Yes, dankjewel. Succes voor de volgende. Dankjewel, goedjes. Ja, 5, 2, Stemmenjacht. Ja, en als je ook wil meespelen... 528.nl, daar kan ook jij jezelf opgeven als kandidaat. dat dus je wel weet van wie die stem is. Er staat 10.000 euro op het spel. party time.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 Waar luister jij naar de Party Top 1000? Dit is Johan. Uh, dit is Johan. Hey Lindo, lekker onderweg naar Bobbyaanland. Voor een gezellig middagje pretpark. En lekker genieten van de Party Top 1000. Oh nou, leuk, goed dat je erbij bent. Heb je ook een berichtje? Spreek het even in via de 58 app en geniet! Dat was wij van de Party Top 1000 Maar nu Last Frequencies. I wanna dance by, I the Mexican sky.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 Een week lang vuurwerk. De 538 Party Top 1515. 515. Op 1000, nummer 515 open. Oh, we, we kruipen richting het midden van de lijst en dan is het glas daarna nog. Ja, normaal zou ik zeggen half vol, maar ja. In een paardje tot 1000 denk ik dan is je half leeg. Ja, oh, ja, goed. Prachtig, maar goed, maar goed. Aftellen richting nummer 1. Hij zei ooit: artiesten moeten zichzelf niet in hokjes plaatsen. Dat is heel grappig, want degene die dat gezegd heeft zit op dit moment in een hokje achter tralies. Wie het is, je hoort het zo.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 Begin voor jezelf. Op onze zakelijke expertise kun je rekenen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Nu de eerste twaalf maanden een gratis zakelijke rekening voor starters. Het is tijd. Tijd om er echt toe te doen.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 Morgen naar mijn brunch. En wil je me zaterdag helpen met mijn bakwedstrijd voor de feestdagen? Mm, en uh, Wat doe ik aan tijdens al die feestdagen? Oh, oh, oh, oh. Ontdek jouw stijl. Oh, oh, oh. Zalando. Oh, oh. Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek.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 538, party tot duizend. Dikke bias zo zometeen na arkspel en in Grosso de Tsanesjar. 538 514 A simple pan of gold Wrapped around my soul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 I shut my mind You are to get declined Oh Lord My baby You're driving me crazy You're way too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 Think it's clever Zo De 538 Party tot 1000. Nummer 513. Sean Kingston en zijn beautiful girls. Ik denk dat hij voorlopig even geen beautiful girls ziet. Of girls überhaupt van Sean Kingston hij zei ooit, artiesten moeten zichzelf niet in hokjes plaatsen. Hoe ironisch dat hij zelf nu in een hokje zit, achter tralies voor het. Uh, ja, wat had hij gedaan aan Ruim een miljoen euro ergens vandaag uh, peut. Dat gaat op. 5 miljoen euro gaat het wel een keer opvallen. Heter dan een sauna in de Sahara: dit is de party top 1000 waar Reven leven is, dankzij deze classic van Dune. Dit is hardcore vibes op 512. to all the ravers in the nation. Je aas op geen moment en pak, me volop op de mond en hard. En onvoorstelbaar in een vlucht, zoen ik tot mijn verrassing terug. Ik geef me over en ik laat, alles van net staan. Cobra 6, zoals ze nu weten, vanaf maandag 19 januari. Hier, hier met je rekening duurde maand weer. Hè, dit, hè? Die normale, oh, ik heb echt nog een stuk maand over. En het geld is al weg, weet je wel. En dan moeten we nog vuurwerk kopen. Hoe ga ik dat nou weer doen? Dat wordt heel lastig. Ik hoorde uh, iemand in het nieuws uh, vanochtend uh, die ging op een 2000 euro vuurwerk. Yo! Dat is een flink sterretje en ook een boel vuurwerk. Zeg, luister. Die rekeningen die je nou van deze maand hebt, weet je Of een andere rekening waarvan je zegt, het is me even te veel. Ik kan hem even niet meer betalen. Of zouden jullie dat even voor mij willen doen? Nou, dat kan. 538 komt met hier met je rekening. Vanaf 19 januari worden er weer veel, veel rekeningen betaald. Heb jij een bonnetje met een bijzonder verhaal? Zorg even dat hij bij ons terechtkomt via 538.nl. Klik even op acties en daar ga je het vinden. Want wie weet gaan wij je even een stukje blij maken in de toch al, nou net na die december maand in Hier Met Je Rekening, vanaf 19 januari. Maar je kan nu vast even uploaden. Hoe vind je die? Ja, toch. Do you want to party? Als een raket de jouw 538 Party Top 1000 510 Freestyler Rock the <laughs> Carry on with the freestyler Go on and go on, you know I got to flow on. Select us on the radio, play us 'cause me filling the ozone. But that's not also hold on tight as a rocket mic right. Oh, excuse me, but don't ask a synchronizer So with the analyzer, Tommy wipes the session. Let there be a less aggression. You carry protection now with your hardcore, like Selena on, come a chameleon. Keys, great from the top of a Jump now I gotta go, you Coco Luizen bijna op de helft, jongens. bijna op de helft. Zometeen Snolle komt eraan. Martin Gerrits komt eraan. En het nieuws met Esther over jongeren die zich hebben misdragen. Ja, en ze hoeven niet de cel in van de politie. Maar ze krijgen een alternatieve straf. Je wordt zo meteen meer. Zometeen in de 538 Party Top 1000. We can't go back to the way the we are.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 straatloze oortjes voor mij. Meld je aan op esoextras.nl en draai en win. Het is koud buiten, maar de nieuwe Linda Meiden Winter winterspecial... is het heetste dat je deze winter leest. Oranje Jill Roort en Pien Sanders stappen even uit hun sportwereld... en vertellen in de sneeuw alles over hun liefdesrelatie. Iris Enthoven is openhartig over haar leven als single man... en ook Hiltje Tieleman, Hamza en Vic Lee vertellen eerlijk over hun leven en de liefde. Score Linda Meijde nu online of in de winkel... en krijg er een te leuke jaarkalender bij.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 En het is al helemaal. Om nu meteen je zorgverzekering af te sluiten op orra.nl. 538 Nieuws, 2 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De man uit Ede die op eerste kerstdag op een paar mensen inreed, blijft 14 dagen langer in voorarrest. Hij wordt verdacht van poging.